Uur. Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Misschien krijgen meer studenten een aanvullende beurs. Dat is extra stufie voor studenten met ouders die te weinig verdienen. Die aanvullende beurs komt bovenop de basisbeurs die volgend jaar terugkomt. Alweer de Tweede Kamer dat het kabinet iets doet voor studenten met ouders... die in de plannen net buiten de boot vallen voor een aanvullende beurs. Onderwijsminister Dijkgraaf zegt dat hij ernaar gaat kijken... Ik sta zeer welwillend ten opzichte van een poging om iets meer voor die middeninkomens te doen. Maar dan moeten we op een gegeven moment toch weer kijken van hoe we dat dan precies, als dat een herverdeling is, hoe we dat dan precies laten uitpakken. dijk Dijkgraaf veel kijken of de inkomensgrens wat omhoog kan, zodat meer studenten recht hebben op die aanvullende beurs. Er komt geen rechtszaak tegen een jongen van 15 die vorig jaar oktober een man onder de tram duwde in Den Haag... Die Poolse man van 39 overleefde het niet. De buurt was geschokt. Als je hoort dat er iemand uh, geduwd is onder de tram, Nou, dat is echt vreselijk. Het had niet hoeven gebeuren. Het, uh, zover had het niet moeten komen. Het zal je oma, je vader, je moeder, je oma, opa zijn. Het is... Uh... Ja, het is een mens. Maak ook niet uit wie het is. Het Openbaar Ministerie zegt dat de man dronken was. En ruzie zocht met de jongen en twee anderen. Hij zou een slaande beweging naar ze hebben gemaakt. Waarna de jongen van 15 hem wegduwde. En de man zijn evenwicht verloor. Hij werd overreden. Volgens de OM wilde de jongen afstand creëren tussen hem en de Poolse man. En heeft hij mogelijk ook niet gezien dat er net op dat moment een tram aankwam. Na een lange achtervolging is in Den Haag de bestuurder van een gestolen auto opgepakt. Op de A4 bij Hoofddorp kregen agenten een melding toen een gestolen wagen uit Duitsland langs een camera reed. Ze gaven een stopteken, maar de bestuurder ging er van vandoor. Uiteindelijk is het dus gelukt om de bestuurder op te pakken. Bij die aanhouding raakte een agent wel licht gewond. En staatssecretaris Heine roept de NS op het matje. Hij heeft natuurlijk te maken met de treinstoring van gisteren. De boel lag toen bijna heel de dag plat. De staatssecretaris wil weten waarom dat was... en waarom er bijvoorbeeld geen bussen werden ingezet. Pas vanochtend kwam het treinverkeer weer op gang. Het weer, ja, herfstachtig. harde wind, veel regen. Het is een graad of 8 op dit moment. En het blijft de komende dagen nat. Met morgen wel iets minder wind en een graad of elf. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Dan kan ik het zeggen. Wauw, wat een lekker begin van het tweede uur van vandaag. Banana Rama hoorde je afkomstig van het LP Wauw hoorde je inderdaad de single Love in the First Degree. Daar worden we vrolijk van, van de muziek uit de jaren tachtig. Ja, ik ben daar een liefhebber van, dat zal je waarschijnlijk wel gemerkt hebben. En ik heb ook voor mezelf besloten, Albert Jan, dat... De eerste paar platen die we vanmiddag in de tweede uur gaan draaien... allemaal uit de jaren tachtig komen. Dus okay. dan ben je vast geestelijk uh, voorbereid. Waarvoor nee, dank. Ja, wat gaan we in de tweede uur allemaal doen? En nou, we gaan zo meteen over de tweetal platen gaan we eerst weer schakelen... met Jan van der Leden. Want die is voor ons aanwezig tijdens de wedstrijd SV Zandvoort-Zaandam. En dan hebben we het natuurlijk over voetbal. En uh, ja, we belden hem uh, nog, nog iets van tien over half drie voor de eerste keer. Maar toen was het al 1-0 voor ja, Zandvoort. Goed nieuws. Nou, we hopen dat ze dat nou uh, dat ze in ieder geval die, die drie punten weer uh, weer uh, over de streep weten te trekken. Want uh, dat was toch wel een teleurstelling vorige week. Dat ze na een gelijke stand toch in de laatste vijf minuten of tien minuten nog uh, even twee uh, goals om de oren kregen. Waardoor de drie punten niet, in, uh, niet naar Zandvoort gingen. Goed, hoe het, hoe het ervoor staat, dat over een tweetal platen. We hebben. Uh, om half vier, natuurlijk, de evenementenagenda. En uh, er zijn weer diverse activiteiten die uw aandacht verdienen. En we gaan ook. Uh, uh, we hebben een bijdrage van onze collega's van NHTV. Want die zijn afgelopen weken uh, in een besneeuwde camping geweest hier in Zandvoort. En dan heb ik het over zandenvoerder. Maar uh, ja, ze hopen natuurlijk dat ze mogen blijven. En hoe de stand van zaken is, daar werden ze over geïnterviewd. En die bijdrage die, uh, willen wij u niet onthouden. Verder nog wat uh, Zandvoorts nieuws in het kort dit tweede uur. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende, de komende uur ook te blijven luisteren... en kijken naar de enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Ik ben heel benieuwd naar het verhaal uh, over Zandervoerder. Uh, want verleden jaar was het uh, algemeen uh, bekend geworden... dat ze daadwerkelijk daar moesten verdwijnen, Albert-Jan. Ja, maar... hebben ze nog een uh, actie gehouden en de burgemeester ook uitgenodigd. En, en die zei oh. van, ja, dat kan en uh, dat... Uh, het bestemmingsplan uh, is daar eenmaal zo en uh, daar is uh, niks aan te veranderen. Dus... De, de gemeente is daar geen partij in, hè? Nee, dat en, zei hij ook, ja. ook. Dus uh, dat is ook weer privéterrein en uh, daar heeft de gemeente niets uh, over te zeggen. Nou, straks meer uh, daarover uh, in uh, de reportage van NH Nieuws. En andere activiteiten waaronder het uh, voetbal gaan we zo dadelijk doen en je was voorbereid, hè? De muziek uit de jaren 80 aan het begin van de tweede uur Zandvoort op zaterdag. En ik word er vrolijk van deze dames. Die hebben vroeger zelfs opgetreden hier in Zandvoort. Kostte voor een weekje heb ik vanmiddag gehoord. 100.000 gulden, een optreden van de 3 Degrees. Hier is the heaven I need. Deze dames van de Three Degrees was uiteraard uh, Dirty Old Man. Maar die tijd het helemaal niet wel een andere lekkere klassieker uit de jaren 80, The Heaven I Need. We gaan weer naar het Duitsersveld en Jan van der Leden. Want uh, Jan, we hebben je net gesproken. Toen stond het uh, 1-0 voor uh, Zandvoort. Een mooi begin uh, van de wedstrijd. Hoe is het nu daar op het veld? Het is nog steeds 1-0. Uh, uh, we hebben mega veel kansen gehad. Scho prachtige schoten van uh, Nigel Bergen, uh, Koen... De gils, uh, Jesse Daan. Maar het gaat net niet. De keeper die is in de vorm van zijn leven. De keeper van Zandam. Uh, <coughs> ik kreeg trouwens net wel een compliment van uh, Ron Kalis, Van Bij Jim. Die een van je trouwe luisteraars. Hij zegt: uh, Ik hoorde u eindelijk wat over de voetbal. Dat vind ik hartstikke leuk. Kijk, nou, daar zijn en, we heel blij mee. <laughs> ik zal er even mee verder gaan. Want, want uh, Dillen uh, raakte gewaarzeerd uh, in de 25e minuut. Uh, die speelde al plaats van uh, uh, Sofian Averkant, die die, die die ging naar het middenveld. En Jeffrey Samsin, die normaal op het middenveld speelt, die uh, startte terug naar de laatste linie. Dus de oudste die kan hem da van daaruit weer een beetje uh, de boel reviseren. Nou, helemaal goed, uh, Jan. En uh, als je naar het spel uh, kijkt, uh, is uh, Zandvoort uh, echt uh, de sterkere partij in dit geval? We zijn absoluut de strikte. Maar hij moet, er, hij moet er gewoon nog even in. <laughs> ja, nee, nee, kan, je, kan je niet wat met die keeper doen van uh, Saandam? Even afleiden of zo op een, een nee. of andere manier? <laughs> je staat op dit moment te ver van die keeper af. Oké, oké, oké. Nou ja, hij heeft in ieder geval een hele goede dag, uh, die keeper van uh, Sandam. Maar ja, de wedstrijd is nog lang. We hebben straks nog een tweede helft en hij wordt ook moe natuurlijk, hè? Ah ja, ja. maar kijk, Kastje wordt nu neergelegd. Even, even buiten het zo'n Jeffrey zien lopen weer naar de bal. Jeffrey, vorige keer heb je er twee ingeschoten, van deze afstand. Dus uh, als je nou even blijft hangen... Ja, die nemen we even mee, hoor. Ja. Jeffrey legt de bal even goed neer. Leemt de bekende aanloop. Schijf legt de fluit. Ja, oh, net niet. Oh, oh jeetje. <laughs> ja, ja, hij ziet wel. Hij wel. Ja. Oh. <laughs> kijk, kijk, kijk, kijk, kijk. Die nemen we nog even oh. mee, Jan. Geweldig. Ja. Tuurlijk. Ja, helemaal goed gekeurd. Geen, uh, geen varen. Nee, uh... ja, we hebben gewoon een mooie Nou, hartstikke mooi. Dat is uh, goed nieuws. Zo uh, kunnen we straks mooi uh, de tweede helft ingaan met een uh, 2-0 voorsprong uh, op uh, dit uh, moment. Hele mooie vrije trap, uh, tot slot inderdaad uh, met de doelpunten, Jan. Heerlijk, heerlijk, 2-0. Hele mooie gestand. Mooi, mooi om uh, daarmee uh, inderdaad het, uh, de eerste helft af te sluiten... en uh, straks uh, komen we weer terug voor de tweede helft bij Jan van der Leden... de muziek uit de jaren 80. We gaan gewoon door, hoor. Ik heb er gewoon even zingen. Lekker, lekker, lekker, lekker, lekker. Dit is ook een van mijn favorieten uit die tijd. Hier zijn de Blue Monkeys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 Hold the way until the end of the day. Well, I just about.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 The door. You don't wanna ask for more. You gonna ask for more. Oh, society, I take a tip from me now. Duintje de Rust met 2-0 tegen Zandom. Mooi bericht en uh, ja, mooi om uh, straks uh, de tweede helft uh, daarmee te beginnen. Je hoort de Blauw Monkeys en It Doesn't Have to Be That Way. Nog eentje dan, nog eentje dan uit uh, de jaren 80. De familie Jackson, nou, je kent ze allemaal wel natuurlijk. En uh, Michael is uh, de aller, aller, allergrootste van die familie geweest. Maar zijn zusje deed het ook lekker hoor met uh, de muziek in uh, de jaren 80. Onder meer als een hits met deze single When I Think Of You. van de LP Control uit de jaren 80. Janet Jackson en Wenna Think of You. En Control zelf trouwens is ook een heel mooi nummer. Die gaan we misschien morgen wel even draaien. Want wij zijn er ook met Zandvoort op zondag. Morgen tussen 2 en 5 uur. Dus ook lekker dan luisteren naar de Zandvoorts Radio. Het geluid van Zandvoorts. En als wij op de radio zijn, Albert-Jan... heb je ook altijd het voordeel dat het zonnetje schijnt. Dus... Heerlijk weer op dit moment. Wel een beetje brrr, koud, hè? Maar goed. Fris. Frisjes. Fris, ja, fris, fris. nou, echt niet ja. echt koud, maar fris, is, uh, fris weer inderdaad. Maar uh, wel lekker dat het zonnetje schijnt. De paas komt eraan en uh, daar kan je ook altijd lekker genieten van een uh, tulband. En uh, die zijn uh, nu voor het goede doel verkrijgbaar. Ja, en dat gaat allemaal uit van uh, de Rotary Club uh, Zandvoort... Leden van de Rotary gaan op bestellingen verse paastulbanden uh, maken. En met de opbrengst wordt het project meer muziek bij het ontmoetingscentrum De Zandstroom. Er zijn al veel paastulbanden uh, besteld, maar gelukkig zijn ze uh, er nog steeds. Dus wees er snel bij en steun het goede doel. De tulbanden worden allemaal vers gebakken door enkele leden van de Rotary... En de volledige opbrengst van deze tulbandactie komt ten goede aan de leukste club van Zandvoort voor kwetsbare mensen. De actie mede mogelijk gemaakt door de plaatselijke Albert Heijn Supermarkt en de die de ingrediënten sponsort. De paastulbannen kunnen aan 12,50 euro per stuk besteld worden. Uh, en hoe dat in zijn werk gaat, ga daarvoor even naar... of de Zandvoortse Courant of naar www.rotary.nl-zandvoort. www.rotary.nl-zandvoort. Uh, dus in ieder geval de omschrijving meevoeren van hart voor Zandvoort. De tulbannen zijn op te halen van 13 tot en met 16 april bij Wijn aan Zee. En uh, nog meer extra nieuws van de Rotary Club, want op maandag 4 april aanstaande houdt de Rotary Club Zandvoort een open bijeenkomst bij Strandpaviljoen Plazant, dat is nummertje 17. Iedereen is welkom om op een laagdrempelige manier kennis te maken met het werk van de Rotary. Meld je aan uh, op secretaris, uh, uh, secretaris gmail.com. Of ga ook nog even gewoon naar de website www.rotary.nl-zandvoort. Want op 4 april is er dus een, uh, een laagdrempelige kennismakingsbijeenkomst gepland... in het strandpaviljoen Plazant. En iedereen is welkom. Heel veel acties dus van uh, de Rotary Club hier in uh, Zandvoort... Nog even over de tulbandactie, Albert-Jan. Als de mensen gaan naar de Facebookpagina van onze omroep ZFM... Heel goed. of naar de ZFM-app... daar staat bij het, bij het bericht over deze tulbandenactie ook een plaatje met een QR-code. Kan je scannen op je telefoon... en dan maak je meteen direct met de juiste gegevens de betaling over. Wij gaan weer lekker de muziek draaien. Wat een goede keuze deze volgende platen die er nu aan gaat komen. Luister naar de muziek, muziek van Raccoon. Hier is Liverpool Rain. Stuck in a van.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 Oh, look at that hero in the Liverpool rain. I'll stick by you forever, he didn't do it in vain Ja, we zijn gelukkig van corona af. En dat betekent dat ook Raccoon weer kan gaan toeren... en met dit soort mooie muziek. Helemaal geweldig, de Liverpool Rain. Vanavond trouwens een optreden van Raccoon in Ahoy in Rotterdam. En als je naar raccoon.nl .no gaat... dan kan je de laatste kaarten nog voor dat concert kopen. Vanavond dus in Ahoy in Rotterdam... En dan uh, gaan ze 14 april weer optreden. 15 april, 20 april. En uh, zo gaan ze in de hele maand uh, april nog uh, lekker door met uh, toeren. Deze groep, Raccoon. Andere evenementen buiten, dus uh, de muzikale evenementen, die zijn er ook. En uh, daarvoor gaan we weer naar Zandvoort toe. Ja, ik heb het druk. Ja, werk <laughs> aan de winkel. Instarten en uh, opzoeken, want uh, ja... De... Evenementen staan toch wat, laten we zeggen, her en der verspreid in de diverse media. Maar goed, allereerst maar even naar morgen. Ik bedoel, morgen is het weer tijd voor jazz in Zandvoort. Het is, het is verheugend om mede te delen dat het concert van morgen met Cor Bakker geheel uitverkocht is. Verbaast me trouwens ook niet. En uh, in ieder geval, daarna zijn, is er volgende week gewoon weer een uh, concert van uh, Jazz in Zandvoort. Ga daar, en daar zijn we waarschijnlijk nog, we zijn nog wel kaarten voor. Ga daarvoor even naar www.jazzinzandvoort.nl. Dan uh, gaan we naar een bunkerwandeling. Want uh, dat is op vrijdag 6 april. Is de start, nou, wij, dat is de ingang van de Zandvoortse laan van de Amsterdamse waterleiding Duinen. Vrijdag 6 april van 6 uur s'avonds tot 8 uur s'avonds... en de toegang is 6,50 euro per persoon. Aanmelden of informatie via info-apenstaartje-zandvoortmuseum.nl Info-apenstaartje-zandvoortmuseum.nl Dan hebben we ook beelden in Zandvoort en stoonstelling. Dat is geopend van woensdag tot en met zondag van 11 uur s morgens tot 5 uur s middags. De toegang is 5 euro per persoon en een museumjaarkaart is dat gratis en uh, Zowel binnen als buiten het Zandvoortsmuseum. Daarnaast ook nog, weer de, nog steeds de verzameling van geluidsdragers, bomschuiten en meer. Dat uh, is allemaal in het pub-up Raadhuismuseum. En dat is geopend van vrijdag tot en met zondag van half 1 middag tot half vijf. Z ook in die middag, dat speelt zich allemaal uit. De entree is in de Halterstraat. De toegang is 3 euro per persoon en de museumkaart is gratis. En dan hebben we natuurlijk voor de kinderen speciaal de Kees de Muis voor kinderen. De speelzolder. In het Zandvoortsmuseum. Een groot succes. Geopend van woensdag tot en met zondag van 11 uur morgens tot 5 uur middags. En het is voor de kinderen is het gratis. Uh, dan gaan we naar. Uh, even kijken. De kinderkunstlijn. Ja, daar hebben we ook weer nieuws over. Uh, want de kinderen van groep 8 van alle basisscholen van Zandvoort hebben weer prachtige kunstwerken gemaakt. En dit jaar was het thema de toekomst van Zandvoort. Marianne Rebel heeft net als de voorgaande jaren alle basisscholen bezocht... om een voorbereidende theorieles te geven. Kinderen luisteren dan naar het inspirerende verhaal over kunst in het algemeen... en het actuele thema om daarna aan de slag te gaan met de, een ontwerpschets. Zo komen ze goed voorbereid naar de praktijkdag... die dit jaar in de educatieruimte van de oude brandweerkazerne plaatsvond. Daar worden de klassen per school uitgenodigd om de kunstwerkjes te maken... En wat is er veel te zien? Een echte school staat met stip bovenaan, een professionele kartingbaan, surfschool, een eigen hamburgertent of een hip winkelcentrum met Apple Store. Allemaal dromen en wensen van de jonge dorpsgenoten voor de toekomst van Zandvoort. Al deze kunstwerken komen dus vanaf 1 mei in, het Zandvoortse, in de Zandvoortse etalages te staan, zodat er een heuse kunstroute ontstaat. Het is mooi om te zien dat er zoveel ondernemers zijn die hun etalage beschikbaar stellen voor de vrolijke kunstwerken van de kinderen. Daarnaast zijn er ook weer kinderkunstbankjes geschilderd die straks op mooie plekken in het openbare ruimte zullen worden geplaatst. Maar ik moet nog even geduld hebben want vanaf 1 mei zijn de etalages voorzien voor deze prachtige kinderkunstlijn 2022 schilderijen. Ja, dat hebben wij vroeger ook nog eens uh, gedaan uh, op uh, het gasthuisplein. Uh, met uh, de oude studio van uh, CFM. Uh, Al daar, uh, Hoek, Kruisstraat uh, 2A. Ja, uh, daar hebben we dus uh, voor, uh, voor het raam ook die, uh, die mooie kunstwerken van die kinderen gehad. Zoals weer een feestje voor Zandvoort. Helaas. Uh, nu liggen we een beetje uit de route, maar wel een heel mooi pand aan de Tolweg, Tina. Waar we nog steeds uiteraard heel erg blij mee zijn. Die kunstwerkjes, dat, dat mis ik wel eigenlijk. In ieder geval, de andere ondernemers kunnen daar weer mooi van mee profiteren. En die zijn vanaf 1 mei te zien dat horen 16 in de evenementenagenda met Albert-Jan. De zon schijnt in Zandvoort en vandaar ook Hakuna Matata. When I was a cool young one. When The best and the prevailing views that a young man's life was won When he was a shallow you uh -oh. A cool calm reflection I was never that good I was a Na de evenementagenda van vanmiddag gingen we even naar de muziek van The Lion King. Je hoorde Hakuna Matata, de single van uh, Libo M. En uh, uiteraard ook uh, Jimmy Cliff, uh, die je duidelijk mee hoorde in uh, deze plaat. Uh, gezellige muziek, zo op de zaterdagmiddag. Leuk dat je allemaal luistert. Zo dadelijk uh, gaan we even naar de camping toe, naar Sandervoerder. Want hoe gaat het daar nou, hè? Mogen ze blijven of moeten ze nu al weg? Nou, je hoort het zo meteen na deze van Jim Croatsen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 I'd save every day like a treasure, and then again I would spend them with you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. I've looked around, no.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 Je weet het heel, op CFM wordt elke gouden oude platina's ook deze jorden. De time in the bottle. We zouden naar camping Zandvoerder gaan. Dat gaan we ook doen in dit uur. Maar we schakelen eerst over naar het naar het voetbal. Want de tweede helft is inmiddels begonnen. ST Zandvoort tegen Zaandam. En wat zijn we lekker begonnen zo aan de tweede helft met de 2-0 voorsprong, Jan. Dat is een lekker, lekker begin. Dan kan je, kan je op het veld terugkomen. Je, je vergist je een klein beetje. Oh. Je, kon het, je kon het ook niet weten. Want? Precies vlak voor het sluitfiel van de rust maakte Saandam uh, Nee. 2-1. Nee, hè? Oh. Nee, nee, nee, nee, nee. Oké. Okay. Nou ja, in ieder geval uh, hebben we dan weer... Uh, <laughs> nou, daar hebben we zeker wat te doen in de tweede helft, uh, Jan. Nou ja, gewoon de, de stand te consolideren, hè? Ja, ja, ja, ja. En dat, ja, ja. dat gaat hem goed, hoor, want uh, op dit moment zijn we eigenlijk tof. Volop in de aanval. En is er is niet, uh, niet veel gevaar voor ons doel. Is er nog gewisseld? Dat is niet gewisseld. We zijn, uh, we zijn, uh, de opstelling is hetzelfde als dat we uh, gingen rusten. Met uh, Jeffrey als laatste man. Natal in de voorroeder. Kars de Vries en Natal Christine als heersers op het middenveld. En Sofjan Abarkan, dat is een heel weinig mannetje. Die de verdelen in is gekomen. Die Zorgt wel voor gevaar. Oké, okay, nou ja, daar, daar, daar doen we het mee in, in de tweede helft. Wat zeg je? Ik zeg, daar doen we het mee in de tweede helft. Gaat het toch lukken, of niet? Ja, ja. Ja, tuurlijk gaat het lukken. Zeker. Nou, uh, jij blijft uh, de wedstrijd voor ons volgen. Uh, zou je als er uh, weer gescoord uh, wordt eventjes een uh, berichtje willen sturen naar ons... Uh, dan uh, kunnen we dat ook meenemen in de uitzending, Jan? Oké, okay, dankjewel voor doei. dit moment aan het begin van uh, de tweede helft uh, van deze wedstrijd uh, SV Zandvoort Saintam, waar dus 2 yeah. tegen 1 staat. En dan gaan we straks weer uh, naar de camping toe. Naar camping Zandervoerder. Want hoe lang mag hij uh, nog uh, blijven staan uh, in uh, de huidige vorm, zoals wij Sandervoerde kennen. Horen we horen straks van de collega's van Enanius die daar op bezoek zijn yeah. geweest. is onder meer deze Jessica P. Ik weet wel wat ik in de jaren 80 deed hoor. Eerst nog even thuis desklaar opzetten. Jessica, a Friday night. En dan op vrijdagavond lekker gaan stappen naar een van de uitgaansgelegenheden hier in Zandvoort. Nou, dat was in die tijd meestal wel de Chin Chin aan de Halterstraat. Uiteraard lekker daar uit je bol gaan en dansen. Dus dadelijk gaan we naar Sander voor de toe. Maar eerst gaan we werken met z'n allen. Hier is Mick Jagger. Lekkere muziek zo op de zaterdagmiddag, een zonnige zaterdagmiddag. Wel koud nog, een graadje of zes, dus als dus je naar buiten gaat je goed aankleden. Het is nog geen uh, voorjaar met uh, dit weer in ieder geval, joh de Mick Jagger en uh, Let's Work, ook weer zo'n uh, lekkere gouden oude. En uh, we hebben goed nieuws voor de voetballiefhebbers straks gaan we weer een Jaf van de Leden, uiteraard uh, live op uh, Duitsjesveld. Maar we hebben een berichtje gekregen van hem op het En het staat op dit moment uh, 3-1 daar op uh, Duintjesveld. Aberkan heeft een uh, doelpunt uh, gescoord voor onze SV Zandvoort. Voor de uh, mensen die uh, van voetbal houden en nou luisteren uh, naar uh, Zandvoort. Uh, 3-1 dus, een mooie voorsprong in de tweede helft. Van het voetbal gaan we naar de camping toe. Ja, want daar wordt ook gewerkt, hard gewerkt zelfs. Want de poort van Camping Zandenvoerde aan de rand van Zandvoort is weer geopend. De winterstop zit erop. De recreanten zijn blij dat ze hun caravans weer in mogen. Maar dat zal wel eens voor de laatste keer kunnen zijn. De nieuwe eigenaren willen namelijk luxe vakantiewoningen op het terrein bouwen... en hebben alle huurcontracten opgezegd. Tot grote onvrede van de recreanten die het er niet bij laten zitten. De vogeltjes fluiten. In de verte het racegeluid vanaf het circuit... En de slagboom van de camping Zandervoerde staat na de sluiting in oktober nu weer open. We hebben een witte lente, lachte Geert Seidsema... want toen onze collega's van NH langs kwamen lag er nog een pak sneeuw... die samen met zijn vrouw al jaren een kerven op het terrein heeft staan. Hij staat hier met dubbele gevoelens. Ik ben blij dat ik hier weer naartoe kan. Aan de andere kant voeren we ook een grote strijd met de eigenaren... die de camping willen opdoeken. Over de stand van zaken, uh, gingen onze, de, voor de stand van zaken gingen onze collega's van NHTV uh, bij uh, de camping op bezoek en maakten daar de volgende reportage. Sneeuw, vrieskouw, het maakt ze allemaal niks uit. De recreanten van camping Sandevoorde in Zandvoort mogen na de jaarlijkse winterstop het terrein weer op... en hun sta inrichten voor hopelijk een heerlijke zomer. Nou, we hebben een uh, witte lente. Ja, met wat voor gevoel ben je hierheen gereden? Uh, een beetje een dubbel gevoel. Het ene gevoel dat ik uh, hartstikke blij ben dat ik hier weer naartoe kan. En het andere gevoel is dat we toch uh, een grote strijd hebben met de nieuwe eigenaren die de camping op willen doeken. Want die nieuwe eigenaren willen er luxe vakantiewoningen bouwen. Dat betekent dat alle recreanten, vooral Amsterdammers, na deze zomer hun plek kwijt zijn. Tot groot verdriet van bijvoorbeeld de familie Nicolai. Ik sta hier inmiddels zelf nu vijf jaar en mijn ouders staan hier al 35 jaar. Dus uh, uiteindelijk kom ik hier al 35 jaar. Mijn mening is dat er al meer dan genoeg vakantieparken zijn, luxe vakantieparken in Zandvoort. Uh, dus waarom zou dit dan ook nog een luxe vakantiepark moeten worden? En wat betekent dat, dat, dat Zandvoort uh, nou, dat soort parken? steeds meer krijgt? Nou, dat Zandvoort uh, het zandtropee van Noord-Holland gaat worden en dat de gewone burger eigenlijk niet meer in Zandvoort kan recreëren. Alle campings zijn weggehaald, het zijn allemaal uh, Roompot of Landal of uh, andere parken geworden. De, de hele kust is bijna in handen van uh, grote investeerders en daar is Zandvoort nu ook druk mee bezig en volgens mij uh, willen wij dat iedere burger recht heeft op recreatie. Ik begrijp dat er ontwikkeling nodig is uh, qua investering, alleen ja ik zou niet weten waarom het de kosten moet gaan ...van de vaste kampeerders die hier al jaren staan. Dus zou je misschien een mix moeten maken? Uh, ja, als er een gezonde mix mogelijk zou zijn, waarom niet? De eigenaren snappen de emoties bij de recreanten... ...maar zeggen conform de regels te handelen. De recreanten proberen de bouw van de luxe huisjes zo lang mogelijk uit te stellen. Daar heb je vergunningen voor nodig. Die vergunningen zijn er niet en daar zijn we tegen in beroep gegaan. Een geschillencommissie en de rechter moeten nu gaan bepalen wie er nou gelijk heeft. En dus ook of dit na zo'n 60 jaar de laatste zomer wordt van vakantiepark Zandervoerde. De hoop is dat we echt nog wel een langere periode gebruik kunnen, kunnen blijven maken van de camping. Spannende zomer. Hele spannende zomer. Maar ja, we gaan er met frisse moed tegenaan. Fris is het nog. Fris is het nog. Ja. Kijk, zo uh, ruimen ze de sneeuw op uh, daar uh, bij Zandervoer. Uh, bij Dank uh, aan onze collega van NH Nieuws, Paul Tromp... Uh, die deze reportage maakte daar uh, afgelopen week... toen het zo sneeuwde hè, dat het een uh, wit uh, zandvoort was. De mensen mogen weer terug uh, naar de camping... maar voor hoe lang nog, de rechter gaat zich uh, daar verder over buigen... en laten we hopen op een, uh, op een goede afloop. Inderdaad, ook voor uh, beide partijen... Dat, uh, dat er, dat er samen uitgekomen kan, kan worden. En uh, ja, dat het een uh, mooie toekomst heeft. Uh, daar ook dat gebied uh, van uh, voeren. Wij gaan op naar het nieuws en weer van 4 uh, uur. En daarna zijn we er nog één uh, uur lang op uh, de zaterdagmiddag. Ja, heel veel jaren 80 muziekvraag. Hebben we gewoon zin in. Heerlijk. En ook deze plaat mag er zeker niet ontbreken. Duran Duran. En uh, is there something I should know? Graag tot zo. nog een uh, update over het uh, voetbal of uh, Duitsersveld, want er wordt flink gescoord op dit moment. Zojuist uh, na de 3-1 van SV Zandvoort werd het 3-2 uh, en scoorde ook uh, Saandam zijn doelpunt. Maar gelukkig hadden we daarna Nijsselberg uh, weer en die er uh, 4-2 van maken. Dat is de stand van dit moment. De voetbalwedstrijd SV Zandvoort tegen Saandam 4 tegen 2.